...gewolkt en kans op wat regen, het wordt dan een graadje zachter. Dit was het NOS Show.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 Uit een maalde Bel dan rest ons slechts bij de en maar de ziel, de ziel in onze lijven hoeft niet in het graf te blijven, die moet naar de hemel toe of naar. Die heeft geleefd onder de bed. Die hoeft niet onderweg te vragen. Niets kan zo'n persoon vertragen. Hij wil de hemel in onze een raket. Maar heeft toen geleefd gelijk een zwijn? Dan is het gauw uit. Met al uw gein Maar de hel gaan zulke mensen En dat is niemand toe te wensen Want daar is het als u het mij vraagt Niet zo fijn Oh. Goed, we zijn weer terug dames en heren En nu wel op tijd zonder stilte We zijn Maurice ja. Wat is het? Ik ga je de groot noemen Je zat toch gaan, Ga ik je gewoon de groot noemen um, dit, was, uh, ja, dit was hem weer hè? Van uh, Nederlands hoop en bange dagen De LP jeugdsentiment uh, hoezo jeugdcentimeter, zo moet ik het noemen. Uh, Bram Vermeulen zong het, dat was zeer duidelijk te horen. Want dat, dat herken je dus echt uit, uit tienduizenden stemmen. En het nummer dat heette, waar gaan wij naartoe na naar onze dood? En de kenners die zullen dan direct weten dat dat eigenlijk van Cornelis Vreeswijk is. Die heeft het geschreven, Cornelis Vreeswijk. Wat zit je nou te doen man allemaal? Het is toch niet te geloven? Wat is er? Komt te laat en zit het gewoon de uitzending te verstieren hier. <laughs> Uh, hallo directie van Radio Antwoord, Kan er andere technisch... Komen? <laughs> hey, is het me eindelijk gelukt? <laughs> nou, oké. Okay. Uh, weet je dat de volgende plaats ik, ik zit hier om een serieus radioprogramma te maken, ja? Ja, maar dat kan niet als ik erbij ben. Dat weet oh, je. Oh, kan dat niet? Me? Oh. Nee. Nou, dat gaat dan? altijd verkeerd, dat weet je. Hoe moet ik, hoe moet ik dat nou verklaren? Nou, er zitten zelfs mensen in Friesland te luisteren. Hoe moet ik dat nou verklaren allemaal? Ik Doe zou die er niet weten. uit. Er zitten zelfs mensen in Duitsland te luisteren. Is dat zo? Ja, echt waar. Hoe weet je dat? Hebben een kaartje van gehad? Oh, je uit kaartje? Hamburg. Uit Hamburg. Die zitten te luisteren altijd naar ons. Oh, wat leuk. Leuk, hè? Ja, goedem, goedemiddag, Hamburg. GG. ze alweer een baan, ja? Dat ben ik wel eens geweest. Leuk. Goed, we gaan door met Leonard Cohen, dames en heren. Laten we weer even serieus zijn. We gaan door met Leonard Cohen. ...van de LP Songs From A Room uit 1969. Ja, ja. Uh, wat staat daar nou? Dat weet ik niet. Jij hebt je bril op. Oh, ik er niet. Ik ook niet. Kan ik, kan ik... Oh, dit is, dit is leuk. Weet je wat er op deze hoes staat? Deze, hoes had, deze plaat had ik dus helemaal niet mogen hebben. Waarom niet? Nou, er staat op... ...for governmental sale only... Grote right. <laughs> goudstempel goud staat erop. Okay. Dus het is waarschijnlijk een hele speciale editie of zo, weet ik veel. Maar we gaan een prachtig nummer draaien van Leonard Cohen. En dat nummer dat heet You Know Who I Am. Leonard Cohen. I cannot follow. Follow me. I am the distance you put between all of the moments that we will be. If you should ever track me down, we'll surrender there, and I'll leave with you one broken Sorry voor het tikje. Maar ja, dan kunt u ook weer horen dat wij echt van platen draaien. En dat het geen cd's. <coughs> We draaien echt de oude LP. Uit 1969 dus. Songs from a Room. Leonard Cohen. Die dus in Canada geboren is. In Montreal. Om precies te zijn. Of zoals Mark Smeter dat zegt. Montreal. <coughs> maar goed. Um, prachtige plaats. En tweede LP was dat. Songs from a Room. En er komt nog meer. Zometeen. En nu weer Pieter. Ja, want die hebben we een tijdje niet gehoord. Pieter, ja, hallo zeker. Ja, Pieter. Ja, Ik ben er nog he. steeds. Hij is er nog steeds. Pieter. Gezellig hier. Gezellig. Ja, gezellig. He, he. Gezellig. Ja. Pieter uh, volgt, dames en heren, drummer van uh, Geloof. Zou je bijna kunnen zeggen. Uh, fantastische slagwerken. En uh, wat ja, gespeeld, onder andere dus in Exception, Doordat uh, het later Spin was. Zat je klopt. dat ook nog bij? Nee, nee dat, nou, was dat was met uh, Kees Kranenburg. Oh, dat was ja, ja, Dat klopt. was een echte vriendenkring. Uh, ja, Hans Hollestelle, Jan Hollestelle, Jan Vennik, Hans Jansen. We ja, ja. waren echt uh, studiomaatjes. Ja, en Die ja. hebben op een gegeven moment uh, Spin uh, Opgericht. Er, opgericht, ja. Ja, ja. En daar zat Rijn van de Broek wel bij. Rijn van de Broek wel. Ja, ja klopt. Ja. Precies. Klopt, klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik kan het best zonder Hans hollen stellen hoor. <laughs> Heb ik <er> bij? <laughs> geen ik het is geen probleem. Ik ben toen overgegaan naar uh, Water. Water? Ik weet niet of je dat wat zegt nog. Dat is met... met uh, ja, die jongen van Sandy Coast. Hans uh, Vermeulen. Uh, uh, nee, die niet. Uh, zijn maatje. Uh, ja, hoe heette die uh, ook weer? Onno? Goh, hoe heette die ook weer? Ja, ook een keyboard Jan van Steeg zat erbij, geloof ik. Ja, hij was een vrij uitgebreide groep. We uh, ja. waren echt een man of uh, <coughs> zeven. Ook fluitist erbij. Uh, het dus was een, echt, uh, ja, maar een kort leven beschoren. Een halfjaartje ja, ja. bestaan en twee, twee LP's gemaakt. Nou, tegenwoordig, uh, ja, wij doen dan uh, Exceptional Tribute en Jimmy's Gang. En, en wat doe je daarnaast nog eigenlijk? Uh, ik speel nog uh, in een eigen bandje. Dat is, uh, ja, is gewoon een coverband. Ja. En, uh, ik, doe ook nog, ik speel heel graag jazz. Dus ik heb ook een uh, jazzbandje waar ik af en toe mee speel. Okay. En dat is gewoon uh, ja, lekker Latin jazz standards, uh, oh, okay. en standards. Uh, en dat doe ik, uh, ja, probeer ik zo van ook te doen. Ja, lekker man. wel mogelijk spelen. En wat gaan we nu van je horen? We gaan nu horen ook weer van Mind Mirror. Uh, van mijn favoriete LP natuurlijk. Ja, uh, Boeré. <laughs> uh, dat is een uh, ja, stuk van uh, jongens Bach. Origineel, gearrangeerd door Hans Hollestelder en Jan Fennek en Jan Janssen. Uh, of nee, sorry, dan staat die verkeerd. Het is Hans Jansen. Hans Jansen. Ja, daar staat die J. Jansen. Nou, vreemd. Ja. ja, Johannes Jansen. Ja, dat Johannes. kan. Johannes Jansen. Ja, officieel. Dat is al officieel, Volg, Jan Jansen. Jansen en de kinderen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Heb je de groot ook weer. <laughs> <Ja>. <laughs> goed. Boeré, dames en heren. Een stuk dat kunt. Dat is dat prachtige liedje. Ook, uh, ook nog eens gedaan door Jethro Tull. Kunt u dat zo? Ja, ja, nou? ja, heel Ja, dat goed goed was gedaan. een hele mooie hele mooi. ja. Oké. Okay. Nou, nu dus de uitvoering van... Uh, de nadagen van Exception, zou ik maar zeggen. Uh, met uh, Pieter Volgt, Koordekker, Hans Holdenstelle, uh, of Jan Vennick en Rijn van den Broek. hele aparte versie. En ik, ik hoorde toch wel een klein stukje. Een beetje, dat ik denk: van ja, dit, dit zou dus Rick gedaan kunnen hebben. Maar dat ja, ja, was natuurlijk niet invloeden, zo. Maar... Invloeden, zeker, zeker invloeden. Zeker dat stukje Hemond. Dan denk ik, ja, hier horen we toch een beetje de heer Van der Linden. Uh, terug. Het enige klassieke stuk hebt, uh, ja. deze op. Ja, daar zullen ze wel moeite mee gehad hebben. Want ik denk dat de platenmaatschappij daar toch wel wat commentaar op geleverd heeft in de tijd, van die Zeker weten. Ja. ja, het was echt uh, beter verstandig ja. geweest om inderdaad uh, de naam te wijzigen. Gelijk. Ja, gewoon helemaal niks meer te doen met, uh, nee, nee, met, met de naam Exception, die gewoon met Rick mee had gaan. Dat ja. is bezig ja. geweest. Maar goed, Rick begon toen met Trace en uh, die ging uh, met Trace als trio in de tijd, als eerste LP natuurlijk wel op uh, gigantische manier uh, tekeer, want ik, ik kan me zelfs nog herinneren dat er echt wel een soort <coughs> competitie was, want uh, zowel Exception als Trace heeft toen Aces Toot opgenomen, hè? Uh, Klopt, ja. ja. ja <coughs> dat zeker. Die. Ja. bij ja. Exception stond hij toen op op bingo en bij Trace stond hij op uh, de eerste LP van Trace. Dat was een volledige blazer-arrangement. Uh, ja, maar, en bij Rick was het natuurlijk het gebruikelijke uh, werk... Geweldig. Uh, <laughs> het gebruikelijke werk wat hij dus deed met... Uh, Avond en toe, trouwens, een fantastische formatie hoor. Met Pierre van der Linden, uh, Jaap van Eyck en Rick van der Linden. Toen de tijd, Trace. Echt een gek. Zal die LP wel eens meenemen, dames en heren. Voor de diehards, voor de liefhebbers die dat leuk vinden. Overigens is het nog steeds zo dat, uh, mocht u suggesties hebben... die zijn natuurlijk altijd welkom... En dan weten wij ook wie er luistert. Dat vinden we ook wel eens leuk. U kunt ons natuurlijk altijd bereiken via... Uh, dan moet ik even kijken of ik het goed zeg. Uh, vinyl. Ja, vinyl. Apenstaartje. Zfmzandvoort.nl Kunt u rustig een mailtje heen sturen. Uh, als u, mocht u uh, bijvoorbeeld eens wat suggesties hebben voor dit programma. Want dat vinden we altijd leuk om te weten. Niet waar? Kan dus altijd. Als het maar LP is, geen cd's, want daar beginnen we niet aan. Die digitale rommel, dat vonden we allemaal niet Dat gaan. hebben we allemaal niet meer. Nee, dat doen we niet meer. Dat hebben we allemaal weggegooid. Weg. Goed, Billy Paul, dames en heren. 360 degrees of Billy Paul. De man heeft eigenlijk maar een hele korte carrière ja. gehad. Uh, woont tegenwoordig in Londen. Staat er in de Encyclopedie. En uh, ja, heeft, uh, er is eigenlijk maar één plaat van hem bekend. Eén LP van hem van bekend. En dat is deze LP. En hij liep natuurlijk mee in het beroemde Philly Sound uh, gebeuren. Waar we alles eerder iets van gedaan hebben. Toen we bezig waren met Mother, Father, uh, Brother, Sisters. MFSB dus. En uh, veel van die mensen hoor je ook op deze plaat weer terug. Want hij zat natuurlijk bij dat beroemde Gamble and Huff team, waar dus de Three Degrees ook bij zaten, en de OJ's en de Tramps, en dat soort figuren allemaal. Daar zat Billy Paul dus ook bij, in die stal, zou ik maar zeggen. Goed, zijn grootste hit, en het was ook een gigantische nummer één hit, over de hele wereld. Ook zijn enige, trouwens. En... Ook zijn enige single, volgens mij. Nee, nee, nee, hij heeft er vier gemaakt. Oh. Onder andere dat Jor Song, wat we eerder hoorden, is ook nog een single geweest. Oké. Okay. Ja, je moet wel op Wikipedia kijken, dan kom je daar wel achter. <laughs> Zo, goed. Ook weer gezegd, klaar. Uh, me en Mrs. Jones. Het is natuurlijk vele malen gecoverd, dames en heren, dat nummer. Onder andere door Michael Bublé. Uh, en om, uh, oh, ik hoorde net ook nog flarden van een versie van De Wandelende Apotheek uh, Amy Winehouse. Maar <coughs> die halen het toch allemaal niet. No. Nee. Die, doen het, die halen het lekker toch niet bij deze prachtige uitvoering van Billy Paul. Ik vind dit nog steeds echt de allermooiste. Me and Mrs. Jones.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 We meet every day at the same cafe, 6.30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays.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 Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. The same place, the same cafe, the same time, and we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. Heerlijk is dit, hè? Oh, dat is zo lekker. Zie jezelf al met je vriendin zo lekker schuifelen zo door de kamer heen. He? Ik was helemaal dat terug in de tijd. Kaasjes in, rood, wijntje ja. erbij. <tie> <tie> nou, dat is heerlijk. Me en Mrs. Jones. Ja, ik heb Mrs. Jones nooit gekend... maar het zal gerust een mooie vrouw geweest zijn. Als ik hoor, hoor hoe hij erover zingt. Het zal wel een best mens geweest zijn, die uh, Mrs. Jones. Nou ja, oké. Okay. Um, <tie> half drie, uh, vier, sorry. <tie> ik zeg het altijd. Verkeer. Time flies. Time flies, half vier... Uh, de kraker van de week, dames en heren. Ook dat is uh, natuurlijk een vast onderdeel in ons programma. Dat is een single die, waarvan we maar hopen dat er door het gekraken heen nog wat muziek te horen is. <laughs> ja, uh, nou, ik heb hem weer een gevonden. Uh, hij zit onder de krassen, maar of hij het doet, dat weten we niet. En, en of hij, misschien slaat hij wel over, dat kan ook. Misschien duurt hij wel de helft korter door alle overslagen die erin zitten. In ieder geval zijn het de Rolling Stones. Dat voor de fans: de Rolling Stones. ja. En uh, het, uh, dat nummer komt uit 1965 en het heet Painted Black. Hier zijn de Stones van de originele single. Oeh. oeh. <laughs> ja. Zo, goedemorgen. Dat kraakt. Never to come back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 65 Van de Rolling Stones van het originele singeltje. Ja, sorry, de, het kraakt een beetje. Ja, dat kan wel eens met die oude... Huh? Wat is er? Nee, ja, ik zei het kraakt een beetje. Daar kan er ook niks aan doen. Krijg je met die oude singeltjes. Ja, die kraken wel eens. Ja. Zeker als ze, al, als ze al jaren zonder hoesje in een of andere bak staan. Ja, maar dat is toch ook zonde? Dat moet je ook helemaal niet doen? Wat? Zonder hoesje bewaren. Nee, de hoesje is stuk. Ja, dan plak je die toch? ja dat kan ik niet. Waarom nee, nou weer niet? Nee, plakbandje, nee. ductapeje, je kind te oh, ja, veel. dat kan allemaal. wel. Secondenlijmpje ertussen, per ongeluk singeltje vastgelijmd. Nou ja, ja. Ik heb geen Maurice nodig. <laughs> ja, ik uh, had vroeger nog geen singeltjes hoor. Oh, ja, nog geen Ik singletjes. ben begonnen met de bandjes en de cd'tjes. Ah. Die singeltjes was nog even daarvoor, hè? Ja, nou, ik heb er nog harder wat staan. Dus we hebben voorlopig nog wel voor een jaar of tien keuze wat dat dan gaat. Dus uh, komt we goed. Goed, laten we gauw doorgaan. Want anders dan, uh, komen we niet meer aan de, de mooie platen toe die we nog willen draaien vanmiddag. En dat zijn er nogal wat. Uh, gaan we door met Cohen. Met, niet met Job Cohen, want die kan niet zingen. Hij kan niet debatteren ook. Maar zingen kan hij sowieso niet. <laughs> Nou ja, um, de, de, de, goed, Leonard, Leonard Cohen, Cohen, geboren in 19... Wat zei ik nou? 34, ja. Prachtige, prachtige man in Montreal is hij geboren. Uh, zeg ik dat nou goed? Even kijken hoor, even zien. Oh, wat well, even. Nou ja, komt zo wel. Um, van die prachtige plaat um, Songs from a Room... 1934, geboren in Montreal. Canada. Ik zei het Canada. goed, 1934. 21 okay. september om precies te zijn. Ja, dat wist ik, dat had ik ook gezien. Had je dat ook gezien? Ja, dat had ik al gezien, maar ik wist het even niet meer. Waarom weet je dat niet meer? Al Alzheimer. 1934? <laughs> hoe heet ik ook alweer? <laughs> <laughs> goed, nou, niet... Uh, hey, schiet aan. nou eens op. Ja, schiet eens op. Lady, Midna <laughs> Lady Midnight gaan we draaien van Leonard... Cohen van de LP-songs van Maroon, Lady Midnight. I came by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had lines in her face. I found her there. But she was past all concern I asked her to hold me I said, lady, unfold me But she scorned me And she told me I was dead And I could never return Well, I argued all night Like so many have before Saying, whatever you give me seemed to need so much more Then she pointed at me Where I kneeled on her floor She said, don't try to use me Or slightly refuse me Just win me or lose me. It is this that the darkness is for. Me. I cried, oh, Lady Midnight. I fear that you grow old. The stars eat your body. cry now she said it will just be ignored so I walk through the morning sweet early morning I could hear my lady calling you've won me you've won me my lord you've won Leonard Cohen van de LP Songs from a Room. En dat, neemt, uh, dat liedje dat heet Lady Midnight. Goed, door naar weer even Nederlands hoop in bange dagen. Een plaat uit 1976. Dus om precies te zijn. En uh, als u soms een paar vrouwenstemmetjes hierbij hoort... dan kunt u daar onder andere van overtuigd zijn... dat dat Patricia Pai is. Zelfs die deed hier aan mee. Maar die heeft denk ik wel op... Uh, tienduizenden platen meegezongen in Nederland. Zeker ook als achtergrondkoor. Patricia Pai doet er dus ook aan mee. Um, ooit ging dit naar het Songfestival, dit liedje. Het deed geen moer natuurlijk, want het was zo. <laughs> net, uh, nou ja. ik, ik vind de vind... categorie. al een Nou, nog erger. <laughs> Dat N kan niet. Dat kan echt niet. Nog <laughs> erger. Nog erger. Dit was nog erger. We hadden toen een duo uh, de Spelbrekers... En een daarvan, Theo Rekkers, is later de manager geworden van André van Duin. Dat heeft hij dus wel goed gedaan. Maar dit liedje in hun uitvoering deed niet zo erg veel tijdens het Songfestival. Maar Nederlands Hoop heeft er hun versie van gemaakt. En dus kunt u luisteren naar Katinka. Elke morgen om half negen komen wij. Katinka tegen, blauwe ogen, blonde lok, helgeeld truitje, korte rok. Laat ze trippelt zwijgen naast haar maan, daarom zingen alle jongens haar verlangend na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens één een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je maan werkt toch niet eens kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wippenoezen zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hakjes tik-tak op de stoep, korte rok met nauwe koep, maar haar blik verraad geen nee of ja. Daarom zingen we. Jongens hebben lange naald. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Het eens over je schouder. Je man merkt het toch niet eens komen. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen toch graag nog heel even een glimp van je wipnussen zien. Kleine coquette Katinka, kijk nou eens een keer erop. Stiekemtjes over je schouder, je maan merkt het toch niet eens kom. Kleine coquette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel leven. een glimp van je wippertje zien. Een glimp van je wippertje zien. Een glim van je neusje zien. Een glim van je neusje zien. Een glim van je wimpelneusje zien. Een glim van je wimpelneusje zien. zien. Freek de Jonge en Bram Vermeulen dus gezamenlijk in kleine kokette katinga. Dit keer omgevormd tot een heerlijke uh, reggae. Uh, ik, ik ben u nog even schuldig om u te vertellen wie hier je allemaal je aan uh, meespeelde. Want uh, dat is wel leuk om dat even te weten. Een wip van je glimp neusje zien. Een wip van, van je glimp van je, wimp, je, je zien. Een glimp van je wimp je je zien. Een wimp van je glimp je je een van je glimp, je je glimp van je wimp van je Glimp glimp glimp. Heeft iemand mijn uh, wipneusje ook gezien? <laughs> ja, een wip van je glimp neusje. Ja, dat, dat kan wel wat zijn. Goed. Uh, Jan de Hond speelde hier gitaar op. Uh, Jon Spastoor uh, deed toetsen Wim Essert was de bassist uh, Jos Hermer de drummer uh, Tom Barnage uh, deed wat saxofoonwerk uh, Dan Frank Noya uiteraard percussie. Uh, Patricia Pai en Bastina Arnold deden de background vocals voor zover aanwezig Nederlands hoop dus en Katinka we gaan nu weer naar Exception de LP die Pieter meegenomen heeft Pieter wat wordt het stuk wat we nu gaan draaien het uh, volgende stuk is uh, Electric Swamp en dat is een uh, ja, stuk van Hans Hollestellen. Dus het is een beetje gitaristisch uh, gebaseerd. Of ja. gitaar gebaseerd. Maar wel heel, apart. Een heel beetje, apart. Denk maar een beetje aan een, uh, ja, aan een uh, moeras. Aan een moeras. Electric Swamp. Exception. Die Electric Swamp heet het. En het was Exception. Uh, niet zoals u van hun gewend bent, maar dat verhaal hebben we al verteld. Uh, Hans Ondersteller schreef het. Werd dus gespeeld door Pieter Voogd, die hier in de studio zit. Uh, op drums. Uh, Koordekker op basgitaar. Rijn van de Broek trompet. Jan Vennik saxofoon. En Hans Jansen op toetsen. Terwijl. Goed. Uh, terug naar Cohen. Lennart Cohen nog een keer van songs from a room en het nummer dat heet uh, tonight will be fine maar mag ik één ding zeggen nou die Leonard Cohen, Cohen heeft ook een nummer hele gedaan ja die ken ik dan van Lisa van tegenwoordig natuurlijk ja, maar, dat maar is... dan, dan, dan, toen werd gezegd dat het origineel van Jeff Buckley was nee. maar dat is niet waar dat is niet waar dat is, wel een, dat is wel een hele mooie versie trouwens die van Jeff Buckley is schitterend maar ja, die ken het, ik ook wel. Ja, maar. Dat is een prachtige mooie versie. Maar het, het officiële is echt van Leonard Cohen. En uh, er zijn ook, als je op YouTube kijkt... zeker diverse mooie live-uitvoeringen uh, te zien van Leonard Cohen. Het is, het is echt van hem. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die, die versie van Jeff Buckley... Van Halleluja, wel een goede tweede is hoor. Want het is echt een hele, hele mooie versie. Ja, het is sowieso mooiere versies van Lisa. Ja, dat is helemaal niks. Maar dat is niet moeilijk. Dat, dat, dat, is, niet, dat is ook niet zo moeilijk. Dat hebben ze. Het is ze dus helemaal niet origineel, dat idee van die Lisa. Want in Engeland, waar ze dus ook X-Factor deden, euh, daar heeft de winneres precies hetzelfde nummer gedaan. Dus uh, dat. Uh, <laughs> Alexander Burke dat, te vallen? Dat, dat schijnt dat schijn, denk ik in het format te staan dat dat dus het, het finale nummer is ja. wat ze moeten zingen. Zoiets. Maar ik goed, Hallo ja, doen we, niet. we doen nu dus inderdaad. Tonight will be fine. Dit is Leonard Cohen. Sometimes I find I get to thinking of the past. We swore to each other then. Our love would surely last. You kept right on loving. I went on a fast. Now I am too Your love is too fast, But I know From your eyes And I know From your smile That tonight We'll be fine We'll be fine We'll be fine We'll be fine, we'll be fine. For a while I choose the rooms that I live in with care The windows are small and the walls almost bare There's only one bed and there's only one prayer I listen all night for your step on the stair But I know from your eyes And I know from your smile That tonight will be fine, will be fine, will be fine, we'll be fine for a while Oh sometimes I see her undressing for me she's a soft Good night. Leonard Cohen, Tonight Will Be Fine, van die prachtige plaat, Songs from a Room, en het is nog wel heel apart hoor, dit, ik vind, ik vind het, eigenlijk heb ik me nooit in die man verdiept, gek is dat, maar, uh, zo maar ineens ben ik daar door een, een kennis uh, achtergekomen, die mij daar vorige week uh, opwees, en uh, ja, toen ben ik hem toch eens naar gaan luisteren, en, ik, ik vind het wel heel erg mooi geworden. Ik ben er steeds, steeds enthousiaster over te worden eigenlijk. Gek is dat, hè? Ja, dat is wel zo. Leonard Cohen en uh, dat nummer dat heet uh, dus. Tonight will be fine. Goed, nou, nog één. Nog hem ook weer. Hebben we de groot ook weer. Nou. Uh, nog één keer uh, Nederlands Hoop op speciaal verzoek van Maurice. Dames en heren, een uh, nummer dat we oorspronkelijk kennen door uh, HET. Weet je wel, in de jaren zestig was ze de eerste pop-art, noemden ze dat toen. Een beetje navolging van de hoe. Heel veel lawaai maken met, uh, met daar ging het eigenlijk voornamelijk om. Uh, HET dus, en uh, dat nummer dat, uh, dat heette Ik heb geen zin om op te staan. Nou, dit is dus de uitvoering van Nederlands Hoop. I'm gonna make you This is so fine loopt het maar door, en zo loopt het maar door, en zo loopt het maar door, uh, dames en heren. Ik heb geen zin om te staan, Middels open zijn er alweer doorheen, ja, natuurlijk. Goh, het schiet alweer op, bijna vier uur. Uh, dan zijn we klaar, gaan we even naar café 8, en uh, dan voor de rest. <laughs> even daarna de... Gaan we nog vier uh, colatjes drinken? Ja, we gaan even, naar, uh, uh, uh, we gaan even evalueren. Um, nou, we besluiten met Exception. We doen vandaag maar eens niet de tune. We besluiten met Exception. En uh, Pieter, hartstikke bedankt dat je dit hebt meegenomen. Ja, dat was sorry. echt een unieke plaat. Je hebt ja, dat denk... hoor je niet zo vaak meer inderdaad. Dat, dat hoor je niet zo vaak. Wij uh, gaan elkaar wel weer een keer zien. Ergens, waar dan ook. En um, uh, Maurice, weer bedankt voor je fabelachtige... Techniek. Nou, uh, uh, ja, zo en, zou ik zeggen, graag gedaan. En volgende week woensdag zet even in je wekker. <laughs> ik heb <laughs> geen zin <laughs> om op te staan. Goed, we gaan eruit met Exception, dames en heren. Dit was de vinyljaren Gaan, gaan jullie zaterdag week... ook samenspelen, of niet? Nee, zaterdag nee, nee, nee, niet. Nee, nee deze jammer. zaterdag niet. Jammer genoeg niet. Jammer. Nee, nee jammer niet. Understand. Maar dat hoor je vast nog wel een keer. Is goed. Uh, Charles is weer beter, hè? dus die, mag, die, moet, die moet weer aan het werk. Goed, nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, uh, zo over de hele wereld in Hamburg en Friesland en waar dan ook in Haarlem. Uh, Beverwijk. En Beverwijk. Tot ziens allemaal. Tot volgende week bij een nieuwe Vierdeel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 Het dodental door de vuurgevechten in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston is opgelopen tot 49. Ruim 200 mensen raakten gewond. Militairen en agenten zijn sinds maandag in gevecht met bendeleden in de wijk waar een beruchte drugsbaron zich ophoudt. De autoriteiten hebben moeite de wijk onder controle te krijgen. De aanhangers van drugsbaas Christopher Coke willen voorkomen dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. Ze gebruiken vuurwapens en barricades tegen het leger en de politie. Zondag werd in Kingston de noodtoestand uitgeroepen. De Space Shuttle Atlantis heeft zijn laatste vlucht gemaakt. Het ruimteveer is op de basis Cape Canaveral in Florida teruggekeerd na zijn 32e vlucht. Een trip naar het internationale ruimtestation ISS. De Atlantis werd in oktober 1985 voor het eerst gelanceerd. De andere twee Space Shuttles maken later dit jaar ook hun laatste vlucht... en daarmee zijn er geen Amerikaanse ruimteveren meer. De NASA kan voorlopig alleen nog astronauten de ruimte insturen... door een plek te huren in een Russische raket. Wetenschappers van het UMC Sint Radboud in Nijmegen gaan onderzoek doen naar de Iceman Wim Hof.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 De stoffelijke resten van 15 Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog zijn in Limburg herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats in IJsselstein. De militairen die worden herbegraven zijn in